9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. Nederland onderzoekt de stoffelijke resten van Nederlandse militairen. die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in de Javazee. En steeds meer gemeenten accepteren niet langer cash, geld. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. In steden als Leiden, Tilburg en Amersfoort... kun je alleen nog met een pinpas betalen, schrijft de Volkskrant. De gemeente vindt de pinnen niet alleen veiliger... het bespaart ook tijd en kosten... doordat het niet langer nodig is om wisselgeld in huis te hebben... en om kassa's op te maken. De nationale ombudsman is kritisch. Hij vindt dat bijvoorbeeld ouderen, die liever met cash betalen... die keuze moeten hebben. En ook toezichthouder de Nederlandse Bank vindt... dat er minimaal één balie zou moeten zijn... waar contant geld wordt geaccepteerd. RTL Nederland trekt minder kijkers en verdient daardoor minder aan reclames. De winst van de zendergroep daalde daardoor met bijna 10 naar 87 miljoen euro. En ook de omzet daalde met 4 De kijkcijfers van RTL gaan al jaren achteruit. Sinds 2015 daalde het marktaandeel van 25 naar 23 Vanwege de slechte kijkcijfers van RTL Late Night werd vorige week bekend... dat presentator Humberto Tan wordt vervangen door Twan Huis...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 De VS legt extra sancties op aan Noord-Korea. Het is een straf voor de moord op de halfbroer van Kim Jong-un. Die werd vorig jaar op een vliegveld gedood... doordat hij zenuwgas in zijn gezicht kreeg. Onderzoek bewijst volgens Amerika nu... dat het communistische regime van Noord-Korea daarachter zit. En de Amerikaanse pornoster Stormy Daniels stapt naar de rechter... vanwege een zwijgcontract dat ze afsloot met president Trump. De twee zouden een affaire hebben gehad. Maar door het zwijgcontract mag ze daar niets over zeggen. Ze wil dat de rechter het contract ongeldig verklaart... omdat niet Trump, maar zijn advocaat het heeft ondertekend. Het weer. In de ochtend komt lokaal dichte mist voor. Later vandaag wisselend bewolkt. En vanuit het zuiden is er kans op buien. Maar er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt 6 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De, Velde. de files lossen nu vrij snel op. Wat er nog staat, levert zo'n vijf minuten vertraging op. Enkele uitzonderingen. De A27 van Breda naar Utrecht... tussen Hank en de Brug hem een vertraging. In het noorden en oosten van het land... heeft het verkeer nog wel last van plaatselijk dichte mist... Dan de vertraging nog op de N35, Almelo Zwolle. Daar was vanochtend vroeg een uh, ongeluk met een vrachtwagen. Die staat er dwars op de weg. Het opruimen en het onderzoek gaat zeker nog wel tot 11 uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Zwolle rijdt om via omleidingsroute U41. En ben je op weg naar Almelo, dan is het via U40. De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe?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 Het is zes minuten over negen. Indonesië geeft Nederland toestemming voor een nieuw onderzoek... naar aanleiding van de slag in de Javazee. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse experts die mogen stoffelijke resten gaan onderzoeken. En die resten zijn mogelijk van gesneuvelde Nederlandse militairen. Eerder werd al duidelijk dat de gezonken Nederlandse oorlogsschepen die in de Javazee lagen, illegaal zijn geborgen. Daar is overigens niks meer van teruggevonden. Onze correspondent Michel Maas vertelt waar die resten vandaan komen.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 die stoffelijke resten hebben aangetroffen... en die zouden ze dus hebben verzameld en daar begraven. Ik praat erover door met Jacques Brandt van het Karel Doorman Fonds. Zij vertegenwoordigen de nabestaanden van de omgekomen mariniers... die betrokken waren bij die slag in de Javazee. Meneer Brandt, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij dat de Nederlandse onderzoekers nu toch naar Indonesië kunnen? Ja, ik ben er heel positief over dat er nu doortastend wordt opgetreden. We hebben bijna een jaar op de onderzoeksresultaten gewacht. Die waren initieel vrij vaag. Maar er wordt nu handelend opgetreden en dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling. Ja, want het was eigenlijk een hoop gedoe. Hè? Die schepen die zijn dus ja, geborgen. Niemand weet meer waar, waar ze zijn gebleven. En uh, ik begrijp dus van onze correspondent... dat er een, een Indonesische journalist is ingedoken. In die is in ieder geval achtergekomen dat er stoffelijke resten zijn begraven ergens. Ja, en daarom is het uh, belangrijk dat, dat dat nu verder onderzocht wordt... van, van waar die stoffelijke resten van, van, vandaan komen... U kunt zich voorstellen dat er bij de, bij de nabestaande grote onzekerheid is uh, ontstaan. Dat er vragen zijn van uh, uh, ligt mijn, mijn oom, ligt mijn, uh, mijn opa, uh, zijn die uh, aangetroffen. Daar moet uh, zekerheid over komen. Dus uh, <tiek> ik hoop dat... Uh... Dit onderzoek daar uitsluit uh, uit, uit, uh, kan graag, graag gaan geven. Ja. Ja. En, en als dat zo is, hè, als, als blijkt dat die stoffelijke resten van Nederlandse marinemensen zijn, wat moet er dan mee gebeuren, vindt u? Nou, als het blijkt dat het inderdaad versneuvelde uh, uh, marinemensen zijn uh, van de Javazee, dan zouden die uh, herbegaven. Uh, kunnen worden op het Ereveld Camping Koening in, in, in Surabaya. Daar liggen al heel veel marine mensen begraven. En daar staat ook het uh, Karel Doorman monument... ter uh, herinnering aan de meer dan 900 uh, vermisten. Um, maar uiteraard uh, als het, uh, zullen hier ook de, de directe nabestaanden... bij uh, betrokken moeten worden van uh, wat er uh, gaat gebeuren. Ja, en u vindt het belangrijk dat Nederland dit doet... Ik vind het heel belangrijk dat Nederland dit doet. Het is een enige schuld aan de, de militairen die zich 76 jaar geleden hebben ingezet ter verdediging van, van het toenmalige Nederlands Indië. Ja, goed. We wachten af wat die experts daar boven water krijgen. Jacques Brandt, hartelijk dank dat u weer van de telefoon kwam. Hij is van het Karel Doorman Fonds. <tied> Begin die voor zichzelf beginnen. Bertolf Lentink is dat een. Jerry Het is 13 over 9. De kritiek van jouw ja. publiek. Ja, Elisabeth. Nicky stuurde ons een bericht vanuit de auto. Ze wil namelijk dat er wat meer variatie komt in onze nieuwsoverzichten. Dat is jouw afdeling. Dat is mijn afdeling, inderdaad. Uh, dus die, dat zijn die dingen die ik op het uur en het halve uur voorlees. Uh, ze schrijft: uh, ik zit lang in de auto en hoor dan soms hetzelfde in verschillende overzichten voorbij komen. Ja het is natuurlijk wel zo, uh, ja, dat, dat is wel het nadeel van als je... Uh, ja, we vinden natuurlijk dus mensen die zo lang mogelijk luisteren, hebben het liefst. Ja, dat sowieso, Dan ja. heb je wel dus dat je dit soort dingen krijgt, dat je soms uh, een beetje, beetje dubbele dingen hoort. Ja, en uh, ja, we zijn in die zin natuurlijk ook gewoon echt afhankelijk van het uh, nieuwsaanbod. En we willen hier ook altijd alles goed checken, alle nieuwe berichten. Dus soms duurt dat even. Dus ja... Um... De ene dag gaat, het, gaat de verversing sneller dan de andere dag. Je moet ook nog wel zeggen, er, er, er wordt natuurlijk voortdurend onderzoek gedaan. Uh, we hebben ook verschillende vakken. Hè? Dus we hebben een groep mensen die luisteren heel vroeg. Die zitten van, laten we zeggen, globaal van zes tot acht in, in de auto. Of, of, of uh, luisteren of thuis nog even, gaan ze naar hun werk. Of, uh, nou ja, en dan naachter krijgen we een nieuwe groep. Dus ja, je moet ook zorgen dat die nieuwe groep het, het nieuws wel weer bijhoudt en, zo, en bij kan houden. Ja. Um, dus ja, daar zitten wat, wat dingen. We, we gaan proberen er nog wat meer variatie in te brengen. Ja. Kunnen we dat beloven? Ja, dat, ik ga in ieder geval beloven dat ik het ga proberen. Dan nog uh, kritiek op de Jan Publiek van gisteren. Daarin zei ik het volgende over het certificaat... dat heftruckchauffeurs moeten halen. Uh, om dat certificaat te halen moet je een cursus doen. En die duurt een halve dag. En bij sommige bedrijven kun je het zelfs binnen een uur halen. Dat ging er, ik moet even, even goed inleiden. Het ging over de vraag, want gisteren stond in het nieuws dat er veel heftokchauffeurs worden gevraagd... en dat er werd bijgezegd dat dat is ongeschoold werk. En toen zei er iemand, ja, wacht eens even... je moet daar wel degelijk ook iets, iets aan certificaat voor halen. Ja, en toen hebben we gekeken wat, hoe je dan dat certificaat haalt. Nou, we, En toen zei ik dus dat wat we net hoorden. We hebben veel appjes daarover gekregen. Uh, een halve dag is alleen mogelijk als je het certificaat wil verlengen... schrijft Remco, en ook... Anne, Matthijs en Paul, hebben ons hier boos over. Het zijn allemaal heftruckchauffeurs, waarschijnlijk. Dat denk ik wel. Ja. Um, we hebben nu een rijschool gebeld. Junia Wijma van Blom Opleidingen. Die legt uit dat die cursus inderdaad soms iets langer duurt dan die halve dag. En de duur uh, is afhankelijk van je rijervaring. Er zijn eigenlijk verschillende niveaus uh, qua opleiding. De basis is een tweedaagse opleiding, twee aan één gesloten dagen. met een gegarandeerde rijtijd van 10 uur. De gevorderde opleiding is een eendage training met een gegarandeerde rijtijd van vijf uur. En deze is bedoeld voor mensen die in het verleden al zijn geschoold maar bijna niet meer hebben gereden. Of mensen die al wel een tijdje rijden, maar nooit geschoold zijn. Dan hebben we de derde categorie, dat is de herhaling. En dat is een, uh, een halve dag. En laat ik er dan nog even aan toevoegen namens NOS Radio 1. We love! Heftdrukchauffeurs. <laughs> ja. Oké, okay. mooie toevoeging. Um, Erik Smies, tot slot, was benieuwd hoe het met onze verslaggever Jeroen Schutijzer gaat. Hij was vorige week voor een reportage over de veranderende brillenmarkt bij een drogist. Zijn ogen werden daar gemeten en de reportage eindigde met een ware cliffhanger. Ik denk wel dat het goed is uh, dat u een nieuwe bril aanschaft, Maar ik denk ook dat het goed is uh, dat u uh, voor controle even langs de huisarts gaat. Jeetje, wat is er dan? Nee, is niks ernstigs, maar ik denk dat er is wat ontwikkeling in de sterkte... waardoor we denken dat dat verstandig is. Ja, hoe is dat nou afgelopen, wil ja. Erik Smies weten. We hebben vanochtend even gebeld uh, met Jeroen... want hij had gisteren pas een afspraak bij de huisarts. Alleen de dokter, die wees hem weer door naar de oogarts. Dus uh, Jeroen kan, ja, die kan daar dan weer over twee of drie weken terecht... Dus die cliffhanger, die blijft, uh, die blijft nog even staan. Ja, ik word dat Netflix bezig is een de Nederlands. Ik, ik ja, zie hier een serie. Dit zou een mooi onderwerp zijn. zou best een Netflix-serie kunnen zijn. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via... at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn at Is je schermpje al leeg, Jolanda van der Velden, bij de AWB? Nee, helaas nog niet, want er gebeurde net een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Twee rijstroken dicht tussen Hoevelaak en Barneveld. Bijna een kwartier vertraging. Uh, was ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Werkendam 20 minuten extra reistijd. En nog steeds blijft die N35 Almelo-Zolle in beide richtingen dicht bij Hellendoorn. Waarschijnlijk nog tot 11 uur vanochtend. Bijna een half miljoen abonnees zijn uh, de jongens van YouTube-kanaal. Ponkers uh, populair bij jongeren, uh, met, met dat aantal dus uh, die daarnaar kijken. Dat is ook de reden dat het Rode Kruis juist uh, hen heeft uitgenodigd om mee te gaan naar Sint Maarten. De mannen van ponkers gaan kijken wat daar van de wederopbouw terecht komt. Uh, zes maanden geleden, vlak na de orkaan, waren ze ook daar en toen kwam er een tweede orkaan aan. Nou, we moeten zo snel mogelijk naar de shelter toe gaan, want het schijnt vanavond ook al een beetje los te gaan. Als je ook naar de veer. Ja. Dat is Maria. Het is huis, okay, ben je voorstellen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar vandaag moet ik gaan. Ik weet niet waar ik moet gaan. Ik moet Ik moet gaan. Ik moet Ik zou echt niet meer weten mijn leven aan moet. Ja, dit is van een half jaar geleden. Jesper Kleiner is hier, een van de makers van Ponkers... die ja. deze week naar Sint Maarten afreist. Goedemorgen. Bedankt. Ja, mooi, goedemorgen. mooi je Jij zit hier naar nou te kijken ook naar wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Denk, wat een slow uh, business is dat, wat <lacht> jullie daar doen. Nou, ik zie zelfs dat, dat je de techniek uit handen hebt gegeven. Dat ben ik helemaal niet gewend. <lacht> ja, dat doen we op Radio 1 e wel, ja, inderdaad. Ja, maar als ik, ik heb natuurlijk even me natuurlijk ook verdiept in jullie werk, ja. uh, Ponkers. Gisteravond wat filmpjes gekeken. Nou, ga ik jullie dronken van een ski piste. Je kijkt hoe mensen reageren op, op een hele... Uh, nou ja, laten we zeggen nogal duidelijk... Vragen van, ja. van wat is wat is de laatste keer dat je seks hebt gehad? Of nou ja, soms gaat het nog ja, dat wel zijn dan uh, inderdaad uh, de heftigste onderwerpen die je er nu tussen uitpakt. Nee, we hebben ook bijvoorbeeld een serie: 24 Uur Overleven zonder ja, Geld heb ik ook gezien. Um, in en gewoon een parodieën in Groningen zijn we geweest, inderdaad. Ja, eigenlijk door maar, heel Nederland zijn we al geweest. Maar ja, ook hoe reageren mensen als je een lijk verbergt of uh, ook dat soort in de lijk, ja, ja. ja. ja, ja. Maar daar zitten dus ook wel serieuze dingen in. En, en daar valt dit project natuurlijk ook onder. Ja, nee, we vinden het belangrijk om, um, om jongeren te laten lachen, vooral op ons YouTube-kanaal. Maar zoals je weet, het is niet altijd uh, lachen, gieren, brullen geblazen. Dus wij vinden het ook belangrijk om een serieuze kant uh, te laten zien um, uh, van wat er in de ja. wereld speelt. Uh, zo zijn we bijvoorbeeld, volgens mij, 2,5 jaar geleden uh, naar de grensovergang van Idomeni geweest met het Rode Kruis voor uh, de vluchtelingenstroom. Uh, nou, een half jaar geleden zijn we natuurlijk uh, naar maart geweest. En uh, ja, zondag gaan we terug. En hoe reageren de volgers dan? Hè? Dus op die filmpjes die je een half jaar geleden... want het zijn eigenlijk een soort mini-documentaires die ja. daaruit komen dan? Ja, um, ja hoe ze reageren... Het, het, het is heel lastig om je publiek vast te houden. Dat merken we sowieso wel. Um, maar ik denk dat wij de, uh, de, zeg maar de het beste zijn... om uh, de jongeren naar ons toe te trekken. Omdat de jongeren nou eenmaal heel veel op YouTube zitten... Um, toch merk je dat het lastig is alsnog om die jongeren te bereiken... met serieuze onderwerpen. Omdat uh, ze vooral eigenlijk naar YouTube gaan om geëntertained te worden. Dus we proberen die uh, mini-docu's ook zo luchtig mogelijk te houden. Um, met hier en daar... Um, nou ja, gewoon ja, wat luchtigheid. Um, maar ik bedoel, en... is dat dan zo dat je straks naar sint Maarten gaat? Ja. Je laat zien uh, wat er van die wederopbouw mm -hmm. terechtkomt. Maar dat je daar op straat dan ook mensen gaat vragen? Wat de laatste keer dat ze nee. seks hebben gehad? Nee, nee dat, dat zeker niet. Maar we proberen het wel luchtig te houden door met jongeren te praten daar. Uh, uh, een positieve vibe te geven. Want als wij daar aankomen, dan uh, worden de voedselbonnen uitgedeeld bijvoorbeeld. Nou, dan willen we eigenlijk uh, kijken of we met zo'n gezin of met mensen mee kunnen gaan naar de supermarkt, want ze krijgen 84 dollar. En uh, zij zien het dus echt als een sport om voor 84 dollar echt exact, exact dat bedrag boodschappen te gaan doen. Nou ja, dan lijkt het ons wel leuk om te kijken of wij ze daarmee kunnen helpen. Je, je kan ze tips geven. Jullie hebben 24 uur Kijk, overleefd in al die ja, steden. Ja, ja, ja. ja met, met geen geld. Zonder geld, ja, ja, ja. ja. ja. En, nog even naar de reacties. Hè? Want, ja. want nogmaals, het, ik wil dat niet heel te benadrukken, maar er zitten mm -hmm. wat meer flauwekulachtige dingen in jullie. Normale filmpjes, ja. ook serieuze dingen. Maar hoe wordt het dan op zo'n uh, zo filmpje, zo'n mini-documentaire van. 20 minuten gereageerd door, door de volgers? Sowieso wordt er positief op gereageerd. Want ik denk dat als wij... Uh, als ze zien dat wij in zo'n situatie belanden... en wij het uh, echt daadwerkelijk zeggen... dat het ook echt heftig is en dat laten zien... dat kids dat aannemen van ons. Die blijven uh, dan ook de hele 20 minuten wel kijken? Ja, je merkt gewoon dat echt wel dat... Uh, dat, dat, dat kids het ook echt wel blijven, blijven bekijken, ja. Ja. En, ja. En reageren ook? Wat, wat ja. krijg je dan aan reacties binnen? Ja, je krijgt reacties binnen van... je eet je wat heftig... Uh, ja, je krijgt die, ja, niet, alleen maar reacties ja. komen ja, want, er binnen. Ja, dit, zijn, ja, ja. dit zijn jongeren die, uh, laten we zeggen, nee, die kijken misschien wel niet naar het journaal of zo. Dus die, nee. die zien die beelden bij jullie misschien voor het eerst. Ja, nou ja, dat, precies daarom is het belangrijk dat wij dat willen laten zien. Er wordt gewoon weinig tv gekeken en er wordt weinig de krant gelezen. En nou ja, YouTube besteden ze, ze zo'n zo groot gedeelte van de dag... besteden ze op YouTube en video's kijken. en nou ja, als je kijkt op YouTube in de trendinglijst, uh, heet het dan... Mm -hmm. dus de dingen die populair zijn... Uh, zie je gewoon over het algemeen dat daar alleen maar entertainment in staat. En nou ja, laten wij uh, als de grotere YouTubers in Nederland... daar proberen uh, een beetje uh, lak aan te hebben... en ook serieuze content te maken. Nou, en ja. die zijn dus slim van het, het Rode Kruis om met jullie in zee ja. te gaan. Want uh, de, de, de, ja, de mensen die, die, laten we zeggen, geabonneerd zijn... en vaak kijken, die krijgen dit dan ook ineens Die krijgen mee. dat ook inderdaad. Die krijgen dat gewoon in hun abonnementenfeed krijgen ze dat. Nou, we posten er natuurlijk wat over op social media. Dus uh, zo komt het alsnog terecht bij, uh, bij de jongeren. Ja. Wat, wat kunnen jullie dan nog meer doen? Want kijk, wij, wij sturen daar ook onze correspondent ja. heen... en die, gaat daar, die maakt daar ook functionaal filmpjes... en die maakt reportages voor de radio. Uh, wat, wat kunnen jullie dan nog meer doen... Of Anders doen dan die, ja, laten we zeggen, echte journalisten? Um, ja, nee, jullie gaan natuurlijk echt heen met een echt, echt, als, echt als echte journalisten. En wij proberen er een, een, een luchtig item van te maken um, wat duidelijk is voor kinderen en uh, jongeren um, wat, wat het Rode Kruis daar doet. Dus het water uitdelen, voedselpakketten uitdelen. Uh, we, we, we zijn, uh, een half jaar geleden zijn we bij iemand binnen geweest om te laten zien uh, hoe zo'n huis zo er daar dan van binnenuit ziet. Dus en dan, dan krijg je, krijg je gewoon de... onze pure emoties. Ja. En meestal als je een journalist erheen stuurt, dan gaan ze echt, echt voor die mensen. En wij willen daar echt een item van maken, uh, zodat je ja, ons, onze emoties ook ziet en daardoor. Ja. Uh, komt het misschien beter over op de jongeren. Dat, dat was in die andere filmpjes ook te zien... van een half ja. jaar geleden, jullie filmen elkaar voortdurend. Ja. Uh, maar je ziet inderdaad ook je, ja, je ontzetting... Van, van, van waar zijn we hier in, in vredesnaam in beland. Ja, ik, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En dan, en dan kom je daar en dan hoor je dat er nog zo'n tweede orkaan aankomt... waar je dan nog een, een puntje van meepakt... Nou ja, dan krijgt dus iedereen ook uh, te horen dat ze allemaal binnen moeten blijven, omdat het gewoon te, gevaar, te gevaarlijk is buiten. Nou, dan komt het toch nog wel eventjes, uh, eventjes heftiger binnen. We hebben daar ook iemand gesproken van het Rode Kruis uh, Aruba, uh, Giovanni, en die hebben we daar gesproken, want zijn vader woont uh, op, het, uh, op Sint Maarten. En uh, Giovanni die is verhuisd en zijn vader heeft uh, al een keer een orkaan meegemaakt in, in de jaren negentig. Dus dit was eigenlijk de tweede keer dat hij zoiets meemaakte. Maar Giovanni was daar voor het Rode Kruis. Dus kon niet zijn vader opzoeken. Want het Rode Kruis staat voor iedereen is gelijk. Ja. En uh, ja, dan ben je daar voor iedereen. Ja. En niet per se voor je vader. En wij vonden dat heel heftig. Want wij hebben Giovanni gesproken. En we merkten dat, dat dat hem echt heel veel deed. Dus wij hebben net voordat wij uh, uh, weer terugvlogen naar Curaçao, hebben wij hem meegenomen... met een groot voedselpakket naar de straat van zijn vader. Hij wist dat zijn vader in orde was. Want hij heeft hem uh, op, op Facebook al gezien... in een korte video. Heel toevallig was dat. Uh, dus we dachten, van, nou, we gaan gewoon naar die straat toe... en we zien het wel. En we rijden door die straat heen, helemaal ondergelopen met water. En zijn vader staat daar een lantaarnpaal te fixen. En nou ja, die emoties, <lacht> dat is echt ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Um, nu dus terug. Ik ja. neem maar dat je dit soort mensen dan ook weer gaat opzoeken... hoe het met ze is en um, zo. Ja, ik heb Giovanni heb ik gesproken. Uh, Zijn vader uh, is wel redelijk nog een beetje, uh, nog niet echt van de schip nou. bekomen, zeg maar. Dus uh, hij heeft gevraagd: van, uh, Misschien dat jullie mijn vader maar beter even kunnen laten. Wel willen we gewoon weer hetzelfde rondje maken door de straat en dan hopen dat we mensen tegenkomen die we uh, daar ook hebben gesproken uh, en gezien. Dus ja, we hopen dat we daar wel, uh, zeg maar, echt een vervolg van kunnen maken. En, en, en wat is dit te zien gaat. Uh, op uh, Ponkers? Uh, nee, nou ja, we gaan zondag gaan we daar dus heen. Um, en dan proberen we het eigenlijk zo snel mogelijk online te zetten natuurlijk. Uh, dus ja, dat, dat, dat ligt er eigenlijk een beetje aan uh, ja. hoe snel de hele ja. gaat. Ja. Nou, goed verhaal, Jesper. Dank je wel dat je hier was. Veel ja. succes met al het werk dat jullie doen. Doe ja. de groeten aan de andere jongens. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Hij is dus een van de makers van Ponkers. Reis deze week af naar Sint Maarten. 1, 2, 3 voor de dag. Dit zijn drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen de komende uren. Mag je als automobilist het beeldscherm van je mobiele telefoon aanraken... als die in een houder zit? Op die vraag moet het gerechtshof van Leeuwarden duidelijkheid geven. Een automobilist kreeg een boete van 230 euro... omdat hij aan dat beeldschermpje zat te frummelen. De man ging daartegen in beroep. Je mobiel vasthouden mag trouwens sowieso niet. Dan Stef Blok, die wordt vanochtend op Paleis Noordeinde... in Den Haag beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. De koning benoemt hem op voordracht van premier Rutte. Blok volgt halbe zelfs op, u weet dat. Die had gelogen over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. Blok had bij zijn afscheid van de politiek gezegd... dat hij wel eens wat anders wilde gaan doen...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 Ook mijn vrouw is ermee eens, anders stond ik hier niet. Goed, vandaag wordt u dus bedigd En uh, vandaag doet de rechter in Duitsland uitspraak over de zogeheten Freital groep Dat zijn uh, zeven mannen en één vrouw... die een extreme rechtse terroristische beweging zouden vormen. Contact met onze correspondent Jeroen Wollaers. Jeroen, waarvoor staan zij terecht? Nou, ze hebben elkaar leren kennen in 2015, in het jaar van de vluchtelingencrisis... op van die demonstraties tegen de komst van asielzoekers... die in Saxe, waar dit allemaal speelt, steeds vaker uit de hand liepen. En ze zijn, eh, zegt justitie, in korte tijd geradicaliseerd... hebben daar in dat gebied verschillende aanslagen gepleegd. Ze bouwden vuurwerkbommen... waarmee ze de auto van een linkse politicus hebben opgeblazen. Ze pleegden twee aanslagen op woningen van asielzoekers... Eh, om die bang te maken, om, zegt justitie... hun racistische ideologie te verspreiden waarmee ze volgens uh, justitie ook doden op de koop toe hebben genomen. En er is veel kritiek op politie en justitie in deze zaak. Waarom? Ja, heel veel. Omdat ze deze groep eigenlijk heel snel in het vizier hadden... maar deden alsof het om kleine criminelen ging. Hè, justitie wilden ze in eerste instantie voor de kinderrechter zetten... want dat zijn allemaal vrij jonge mensen. Ja, en het verwijt is dat ze de ernst van de zaak niet hebben ingezien. En dat is, ja, wordt hier in Duitsland ook wel gezegd... kenmerkend voor die regio. Uh, heel veel mensen daar in Vrijtaal in, in dat stadje wisten ervan. Heel veel mensen hebben zelfs geholpen met uh, het maken van die bommen. En tot op de dag van vandaag zegt de burgemeester bijvoorbeeld... dat je deze daden niet moet goed praten... Maar dat je er ook niet meer van moet maken dan het is. Goed, we gaan uh, horen dus of zij echt voor terrorisme worden veroordeeld. Jeroen Wollaas blijft die zaak volgen daar in Duitsland. Guilene, voor de onderwerpen van Spraakmakers. Yes, Annemarie Jorisma is Spraakmaker van vandaag. Zij is ook kwartiermaker bij topvrouwen.nl. Nou, naar aanleiding van het nieuws natuurlijk uh, gisteren... rondom het aantal vrouwen in de raden van bestuur... wat nog altijd tegenvalt, is dat interessant om met haar over te spreken. Verder hebben we de bevindingen van een onderzoek... Uh, wat gemeentes hebben uitgevoerd naar of er nou beleid is... op het elektrisch rijden, want vanaf 2030... moeten. Alle auto's natuurlijk elektrisch zijn in principe. Maar dat betekent nogal iets voor de, daar komt het woord, laadpaalinfrastructuur. Ja. Echt fantastisch. Kortom, er ontbreken nog heel veel laadpalen. En heel veel gemeentes zijn nog steeds niet bewust bezig... met hoe ze hun stad, hun centrum gaan inrichten. En Wiel van der Schans is er weer. Dat is onze onderzoekscollega van Reporter Radio. Hij weet alles over het referendum... de wet inlichtingen voor de wet veiligheid en inlichtingendiensten. Dus als u vragen heeft, zet ze even op de Radio 1-app. Na 11 uur worden ze allemaal doorgenomen. Goed zo. Allemaal vanaf half tien in Spraakmakers. Ik wens u vast een prettige voortzetting van deze woensdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In steeds meer gemeentehuizen kun je alleen nog pinnen. Volgens de Volkskrant hebben de steden als Leiden, Tilburg en Amersfoort. contant geld in de pan gedaan. Pinnen is niet alleen veiliger. Volgens de gemeente bespaart het ook tijd en kosten. Minister Slob vindt het onacceptabel als kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje. Volgens hem zijn er nog altijd kinderen die worden uitgesloten van de reisjes of van kerstdiners of een sportdag als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Hij wil dat scholen afspraken maken om te voorkomen dat leerlingen buiten de boot vallen. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar met meer dan 8% gestegen naar ruim 6500. Het zijn vooral mensen tussen de 70 en 80 met ernstige ziektes zoals kanker en aandoeningen aan het zenuwstelsel. De winst van RTL Nederland is vorig jaar met bijna 10 procent gedaald. En ook de omzet daalde met 4 procent. Volgens de zendergroep komt dat door de dalende kijkcijfers... en de teruglopende reclameopbrengsten.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 Het weer tot slot. In de ochtend komt lokaal dichte mist voor. Later vandaag wisselend bewolkt. En vanuit het zuiden is er kans op buien. Maar er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt 6 tot 10 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn was een ongeluk. Inmiddels is de berging gestart. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ruim 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Moet niet al te lang meer duren. In het oosten van het land is de N35 Almelo Zwolle. In beide richtingen dicht bij Hellendoorn. Vanwege politieonderzoek... Na een ongeluk vanochtend. Uh, verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes U41 en U40. NPO Radio 1. KRO NCRW. Pinnen is verrukkelijk. Gilene Plag. Spraakmakers en welkom. Remco Kampert stopt met schrijven. Hij voelt zich te moe en te oud. Een productie natuurlijk die hij ongetwijfeld heeft gemaakt. En ook veel inspiratie moet hij hebben gegeven. We staan er straks bij stil in het mediaforum met Jan Slachter van Omroep Max en Mark Joste van Human. Spraakmaker is vandaag Annemarie Joritsma. Is verrukt dat het staartje met cijfers van gestolen auto's in haar Almere heel erg lichtblauw kleurt. Van ja, Joritsma, goedemorgen. Ja, ben ik best, ben ik best wel trots op. Ja toch, want dat betekent namelijk dat er heel weinig auto's worden ja, gestolen. Ja, terwijl de, de stad uh, door haar uh, vormgeving. Uh, veel auto-bezitters. Auto De ja. meeste mensen hebben wel één, met vaak wel twee auto's. Dus wat dat betreft positief nieuws. Ja, super. En Jan Slachter, uh, een pinner of een cashbetaler? Een pinner. Een pinner. Ja, maar af en toe toch ook wel cash bij me. Als het kan, het moet wel nou, Soms moet het wel eens, weet je wel. Dan, uh, nou ja, dan heb ik het. Maar <laughs> het komt ook heel vaak voor dat ik. Ik heb helemaal niks bij me. Nee. Ja, dan heb je altijd nog je pinbox. Ja, dat zou herkenbaar zijn Je bent zijn, er waarschijnlijk. over als je in het buitenland weer eens bent. Er zijn echt heel veel landen waar pinnen nog echt heel moeilijk is. En ja. dan moet je plots jee, oh, moet nou voor alles weer cash bij. Nou, me hier hebben. is bijna andersom. Wordt ja. het steeds lastig om contant te betalen. We gaan het daar zo meteen eerst over hebben. In stand.nl Wilt u pinnen? Steeds vaker moet u pinnen. Cash betalen kan dus op minder plekken. En nu lijkt ook de lokale overheid op pin-only over te stappen. De Volkskrant meldt het vanochtend. En zeker acht gemeentes kunnen burgers niet meer met contant geld. Hun paspoort of rijbewijs Betalen. En we krijgen al meldingen uit meerdere gemeentes waar het ook niet meer kan. Vandaar die stelling: Contant betalen bij gemeenten moet altijd kunnen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Nou, waarschijnlijk bent u het wel gewend. Winkels waar u niet meer contant kunt betalen, maar ook alleen kunt pinnen. En nu lijkt ook de lokale overheid. Dus daarover over te stappen. Acht gemeentes, daarvan is het in ieder geval bekend dat je, als je bijvoorbeeld je paspoort of je rijbewijs gaat halen en moet betalen, dat dat niet meer kan met contant geld. De Nationale Ombudsman en de Nederlandse Bank hebben kritiek op die ontwikkeling en pleiten ervoor dat mensen kunnen blijven kiezen om ook contant te betalen. Maar ja. Is dat nog wel van deze tijd? De overstap naar alles pinnen, weg van munten en biljetten. De meesten hebben ook weinig geen geld meer op zak. Ze hebben zelfs geen euro op zak. Dus euro moeten ze ook pinnen. Terwijl het pinnen toeneemt, zit contante betaling in een dalende lijn. En door de contactloos is het nog veel meer geworden. Als jij uh, niet meer uh, anoniem kan betalen, dan weet ik hoeveel ik uitgeef. Dan ga je nadenken over wat je koopt. Maar de wereld zonder cash? Ik denk het niet. Een wereld van de cash. Sommige mensen kunnen het zich toch niet voorstellen. Contant geld is nog altijd een wettig betaalmiddel. Dus zou je dan kunnen zeggen, de lokale overheid zou het voor, goede voorbeeld moeten geven. De ombudsman zegt in ieder geval, van, ja, de mogelijkheid moet geboden worden. Hoe staan uh, mevrouw Jorritma en meneer Slachter daarin? Mevrouw Jorritma, met u te beginnen. Nou, een, um, uh, een wettig betaalmiddel betekent niet dat je het altijd moet kunnen gebruiken. Uh, maar uh, het is een wettig betaalmiddel. Dat betekent dus, als je ermee betaalt, dan is het wettig. Maar ja. het is niet zo dat iedereen verplicht het moet, het moet nemen, want de parkeerautomaat is. Is ook al lang zonder. Um, ja, Ik zou hopen dat de Nederlandse bank en ook de ombudsman een beetje creatiever mee zouden willen denken. Want waar gaat het nou over het Met wie hebben wij medelijden? Dat zijn kwetsbare mensen. Dat zijn vaak ouderen. Um, um, en niet al die anderen die gewoon te lui zijn om een pinpas aan. Maar te mensen die het moeilijk vinden. Maar mensen die het moeilijk ja. vinden. Dus denk nou, help nou meedenken hoe je kan voorkomen dat zij juist kwetsbaarder worden, omdat ze nog de enige zijn die met cash betalen. Dus het is makkelijk hè. Een overvaller gaat gewoon voor het gemeentehuis zitten en die kijkt. Oh, er komt een oudje en die zal wel cash bij zich hebben. Uh, dat moeten we dus niet hebben. Dus er moet nagedacht worden over hoe je kan zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn, toch uh, die niet kunnen pinnen, als ik het maar zo simpel zeg. Uh, op een andere manier toch uh, geholpen maar heeft worden. Heeft u een idee hoe dat kan dan? Nou, ik heb zelf als ooit geopperd in Almere. zou je dan op één plek, en dat zou ook op één plek in het gemeentehuis kunnen. Uh, uh, uh, uh, kunnen zeggen van uh, die bewaken we heel goed. Uh, mm -hmm. Daar kan je cash kwijt. Maar dan maak je, heb je nog dat probleem van die kwetsbare ouderen ja, niet precies, opgelost. Ja. Uh, kijk, dat uh, contactloos is natuurlijk al een manier. maar dat gaat alleen over de kleinste bedragen. Dus voor, uh, uh, voor zo'n ding wat je nodig hebt. Wat, wat, wat geen 25 euro kost, dat kan. maar voor je paspoort of rijbewijs kan dat betalen je meer ja. denk overigens als je nog een rijbewijs hebt kan je toch ook wel pinnen? Uh, lijkt mij eigenlijk uh, maar goed voor een paspoort geldt dat niet uh. Dus nogmaals, ik ben er heel erg voor om na te denken om zo min mogelijk kartaalgeld of gewoon mm -hmm. kerstgeld bij het hoeven hebben. Maar uh, de mensen die het willen gebruiken, moeten in ieder geval de mogelijkheid houden. Zegt nou u. die het willen gebruiken, die het nodig hebben om het te gebruiken. Ja. En ik zou best vinden dat gemeenten het heel erg mogen stimuleren. Want het maakt ook de gemeente heel kwetsbaar als ze wel veel kerstgeld hebben. Nou ja, in huis dat is, is natuurlijk wat een, wat een gemeente ook gebruikt. Jan Slachter als, als argumenten: van het is veiliger, het scheelt je kas opmaken. Je, ja. je, je kas het, klopt het, in ieder geval altijd. Wat, het is efficiënt. Uh, ja, minder administratieve handelingen, terwijl ik. Bijvoorbeeld in Soetermeer, waar ik woon. Uh, en daar, daar, ik weet niet of het nu nog kan... maar daar kon je tot voor kort wel nog cash betalen. Ja, of En dan ja. hadden ze zo'n koker, je kent dat wel... en daar werd dat geld ingestopt en dat ging dan door zo'n buis door het gebouw. heen bestaat dat nog steeds? Ja, bestaat nog steeds. In Soetermeer hebben, hadden ze dat nog. Tenminste, ja. dat wat ik me nog kan herinneren. En dan kwam het wissengeld terug en dan kreeg je 3,20 euro terug. Als ja. het, nou. kijk Ik vind wel dat, dat uh, als we gaan nadenken... waarom willen ouderen graag cash betalen? Daar moeten we uh -huh. ons in proberen te verplaatsen. Omdat ja. ze bang zijn dat mensen hun pincode... dat zien ze op, op, bij opsporing verzocht. Ja. Tegelijkertijd moeten ze toch op de een of andere manier... aan dat geld komen. Ja. Dus wellicht gaan ze wel naar uh, zo'n pinautomaat. Zo pin ja, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ja. En aan de andere kant hoor ik ook wel vaak... dat ouderen dat door een ander laten doen. Ja. Van wil dat jij, vragen ze aan hun zoon of dochter... wil je even 250 euro voor mij pinnen? Ze voelen zich veiliger. Maar het is schijnveiligheid. En ik ben het met, met, met uh, waarvan Joris maar eens. We moeten kijken als samenleving... hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat al die kwetsbare ouderen... toch op een, op een degelijke, veilige manier kunnen gaan betalen. Ja. Ja. En, en, en ze daarbij helpen Want ook. Er zijn natuurlijk genoeg. Je kunt ook nog gewoon naar de bank gaan, natuurlijk, om geld op te nemen. Ja. En ik weet dat het jaren geleden was een studentenbaantje toen het Pinnen, eigenlijk een, een, een jaar of twintig geleden, denk ik. Dat er mij werd gevraagd namens een bank om dus mensen te helpen en te leren om ja. te gaan pinnen. En dan ja. merk je dat, dat met name in dat oudere mensen... Maar, zich heel kwetsbaar voelden. Ja. En het zijn, ja drie gleuven en we zijn wel jaren verder. Maar het idee van, ik moet mijn pincode onthouden... Ja. of ik moet hem ergens opschrijven en tevoorschijn ja, halen... Het op het moment nou, dat dat, dat, ze ze echt, pinnen. dat is echt heel eng, hoor. Want ik, eh, ook hoe, oude, hoe oudere mensen daar soms mee omgaan. Ik ben eigen oude moeder, ze is, ze is een paar jaar geleden overleden. Maar die ging dan met een briefje in de hand... naar de pinautomaat ja. en dan haalde ze 250 dat maakt heel euro. Ja. nou is dat dan nog kan je nog zeggen, in een stad... Uh, uh, ze wonen ook in Almere nog naar de bank, kan nog nog binnengaan, kun je het daar nog oplossen. Maar op al tal van dorpen is ja. natuurlijk überhaupt geen bankfiliaal meer. En ja, daar moet je dus iets anders bedenken. Ja, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt voor ja. ouderen. Zeker voor die groep. Hè. Als we gaan kijken naar brievenbussen die verdwijnen. Ja, ja mensen kunnen geen kilometers meer lopen om een, om, een, om een brief te posten. En ouderen doen dat nog. Dus ja. ik vind dat we wel als samenleving, ja, je, als over. overheid... Ervoor moeten zorgen dat iedereen kan betalen en cashgeld, geld. Dat ja, hoort er nog gewoon ja. bij. dus ja. dat. Moet ja. Wel... ja, overigens, dat is wel goed, een beetje creatief. Want ik denk zelf nee, dat contactloos is. betalen is ook. Bedacht op een gegeven ja. moment. Ja. Je zou iets moeten kunnen bedenken. En rondom dat wettige betaalmiddel. dat was mijn aanname in eerste instantie ook. U zegt dan, mevrouw Jorrit, maar dat wil niet zeggen dat het altijd uh, maar moet kunnen. Dat klopt inderdaad. Volgens Europese recht. dat hebben we even uitgezocht. mogen nationale overheden. om redenen van publiek belang, zoals het dan heet. wettige maatregelen nemen die afbreuk doen aan de status van wettig betaalmiddel. Het komt er een beetje op neer van. op het moment dat er alternatieven zijn. en goede alternatieven zijn. dan kan je dus ja. Ja, zeggen. heb je het recht als gemeente. Ja. Om te maar maar ik nee. vind ook dat de gemeente wel rekening moet houden met al haar inwoners. Er ja. komen er steeds meer. Dus. Ja. Ja. De nationale ombudsman nog die vindt dat betalen met contant geld ook mogelijk moet blijven, omdat er burgers zijn die om uiteenlopende redenen niet willen of kunnen pinnen. Ouderen, maar ook verstandelijk of visueel beperkte. Daklozen, bijvoorbeeld. En zeker instanties met een monopoliepositie, zoals een gemeente, moet die keuzevrijheid blijven bestaan. En ze moeten ook nog het goede voorbeeld geven. Goed, we gaan wat andere reacties nog peilen. Um, Marik, die zegt... Belachelijk dat je niet contant kunt betalen... zolang banken niet een methode aanreiken... waarop je bij iedere betaling gratis kunt zien wat je had... dat je uitgeeft en wat je overrijdt... eis ik het recht op wat je overhoudt... eis ik het recht op contant te kunnen betalen. Dat is natuurlijk ook wel zoiets... dat je voor jezelf een overzicht wil hebben... wat ja. geef ik eigenlijk uit per maand, wat hou ik over. Jacqueline belde ons vanochtend nog... voor haar is privacy juist heel belangrijk. Als je pint, dan is het traceerbaar... en volgens haar moet je zelf kunnen bepalen... wanneer je bepaling, betaling traceerbaar is en wanneer niet. En Aniek, die appt wat bij haar gemeente, de Utrechtse Heuvelrug, een automaat staat waar je geld kunt storten op de rekening van de gemeente. De Bali-medewerker die loopt dan mee met mensen die Top. dat moeilijk vinden. Ja. Top. Dat is een mooie oplossing. Dat vind ik een hele goed, mooie oplossing. Ja, ja. ja. Dat vind ik echt. Ja. Uh... Ik zal het aan onze burgemeester doorgeven. Bijlacht, dat hij het, de goed, de heeft. Goed, ja, dat het goed heeft gezegd. Utrechtse, Utrechtse, Utrechtse, Utrechtse Heuvelrug. Ja. Dus dat is door een drie ja, bergen gezegd. ze nou ja. daar eens even wat binnen de VNG over kunnen vers verspreiden. Ja. Kijk, ja. Supergoed. Ik u heeft ja. daar vast nog wel wat contacten van, Joris. doe mijn beste. We gaan dus naar wat bellers toe. Henk Krol, goedemorgen. Goedemorgen. Uw partij maakt ook een punt hiervan, hè, tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. want voor heel veel mensen is het gewoon nog steeds een noodzaak... dat ze contant kunnen betalen. Ze hebben vaak ook slechte ervaringen met betalingen met een bankpas of met een creditcard. Als je bijvoorbeeld de afgelopen dagen naar Frankrijk bent geweest... en je hebt gestopt bij een benzinepomp en je hebt je creditcard in de gleuf gestopt... dan zie je op je afrekeningen dat er 150 euro wordt afgeschreven... en dan heel veel dagen later wordt het verschil weer bijgeboekt. Maar als je twee keer getankt hebt en er is twee keer 150 euro gereserveerd, Ja, dan ben je al door je vakantiegeld heen. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar ik hoor gelukkig bij jullie studio gasten dat ze daar heel creatief mee omgaan. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de collega's in de Kamer daarover denken. Want over dit onderwerp zal ik gemiddag bij de regeling van werkzaamheden ook een debatje gaan vragen. Maar gaat het u dan om dat er andere manieren moeten worden aangevraagd? Of zegt u elke gemeente moet die mogelijkheid openhouden? Voorlopig moet die mogelijkheid in elke gemeente nog zijn, vind ik. Maar ik vind het wel heel verstandig wat mevrouw Jorgesma ook zei. Laten we met z'n allen creatief kijken of er ook andere oplossingen zijn. Daar ben ik altijd voor te vinden... Maar nu ineens zo afschaffen terwijl er nog te veel mensen zijn die gewoon contant willen betalen, dat gaat net even iets te snel. Ja, ik vind het overigens meer een onderwerp voor de gemeenteraadsvergadering dan voor de Tweede Kamer. Maar in Nederland bemoeit de Tweede Kamer zich met alles, vrees ik. Dus uh, jammer Henk, oh ja, jammer, Henk al... dat moet je in de gemeenteraad <laughs> doen. Nee, maar de gemeente heeft al zo, of de, de landelijke overheid heeft al heel veel... Over het muurtje van de gemeente heen gedonderd, waar we ook niet zo blij mee waren. Uh, nu nemen de gemeente een aantal beslissingen waar wij dan weer niet zo blij mee zijn. Ja. En moet je zeggen, we moeten, we moeten we er met z'n allen creatief mee omgaan. En zo houden we elkaar bezig ja, zo houden we elkaar bezig. Gaan. Ik, ik vind, het vind het heel jammer, zeggen. want ik vind dit echt een verantwoordelijkheid van gemeenteraad. Nou, juist omdat die gemeentes afzonderlijk... die beslissingen nemen. Ja, ja, zeker. Ja, maar je moet wel een soort eenheid in het land hebben. Het kan niet zo zijn dat je het in de ene gemeente wel kunt en in de andere gemeente niet. Maar eenheid op dat terrein is ook heel belangrijk. Het is nu al met de zorg zo dat je. Op de Plek wel netjes geholpen wordt. En bij de andere niet. Dat zie je ook met de huishoudelijke hulp. Het is dus op dat je je paspoort in de ene gemeente wel kunt afrekenen. Met je creditcard. En bij de andere niet. En bij de ene kun je wel contant betalen. En de andere niet. We wonen in een heel klein landje. Dat ja, ik best... begrijp dus u dat zef, je voor dat ja, het gewoon ja. één. Ik niet. Ja. Dat het op één manier geregeld wordt. Gaat het maar je gaat Zo is het. Ja. Ja. Ja. Vanmiddag komt het aan boord in ieder geval bij uh, u. gaat er verder over vertellen. Dank, meneer Krol. Dan naar meneer Jaspersen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft een andere reden, begrijp ik, waarom u contact ja, wil blijven ten eerste betalen. Ja, vind ik het al fijn dat ik per telefoon kan reageren. Want meestal is het, als je geen WWW hebt, tel je niet meer mee. <laughs> dat is punt één. En de tweede is, ik zie slecht. Ik ben slecht zien, dus ik kan die dingen niet zien. De muntjes moet ik allemaal voelen, wat ik in mijn vingers heb. Uh -huh. En als ik geld moet halen, dan ga ik naar de bank en dan loopt er iemand mee. En die pin, ik doe de dingen en de rest doen zij. Want ik kan dat allemaal niet zien. En dus... Kom ik hier, het laatste was ik weer bij een nieuwe zaak was geopend, een restaurantje, denk ik denk op koffie halen. Komt er bij de balie om te betalen. Nee, meneer. Ik kan niet alleen maar pinnen. PIN. Ja, wat dan? Ja, ik kan alleen maar PIN. Dus heb ik dan de PIN. Ik zeg, nou, zet u het me erin, ik kan het niet zien. Je kunt niet verifiëren of het juiste bedrag wordt afgeschreven. Ja, ik kan het me niet zien. En ik moet op contant van akkoord. En dan moet je op akkoord drukken. Maar wat je doet, weet je niet. Maar even, meneer Jaspersen, hoe zit dat dan met. Misschien een hele domme vraag hoor, maar met contant betalen. Hoe voelt u aan de briefjes of aan de munten? briefjes kan wel zien met die munten. Oh, de briefjes ziet er wel. Maar daar heb je drie handen nodig: Eén om je portemonnee Eén of een meentje te pakken en de derde je nagel om de rand te voeren welke je te pakken hebt. Oké. Okay. En als je in de supermarkt staat, dan zijn ze kwaad achter je, want het duurt natuurlijk een poosje. Mm. En dan staan ze eerst te kletsen in de winkel... en dan, moeten ze, dan willen ze daar vlug geholpen. Dan staan ze te mop achter, je schiet nou op. Nou, nou, moet ze er gewoon niks van aantrekken, hè? Ja, heel bent. Maar heel dat vervelend. is ook wat de Nationale Ombudsman zegt. Hè. Juist voor slechtziende, visueel beperkte... Ja. Ja. moet dat mogelijk blijven. Goed, dank voor uw telefoontje, meneer Jaspersen. Nou, graag gedaan. Blijf gewoon bellen, hoor. Het kan. <laughs> dank u. Het kan. Anja, goedemorgen ook. Uh, goedemorgen. U uh, vindt het een slechte loop, ontwikkeling, begrijp ik. Uh, ja, ik zal u zeggen wat mijn belangrijkste bezwaar is. Het uh, uh, telefoon resoneert ontzettend. We gaan kijken of we daar iets aan kunnen lach. doen. Vertelt u ondertussen uw verhaal? Dan proberen wij dat technisch te regelen. Ja, uh, mijn belangrijkste bezwaar is dat mensen die in de schulden raken... veel meer moeite hebben om hun uh, uitgaven te overzien... als ze dat met een pinpas betalen... als dat ze contant geld in hun portemonnee hebben... Ja. Als je iedere, uh, iedere week een bepaald bedrag in je portemonnee doet... dan zie je precies hoe dat slinkt. En dan weet je wanneer je zuiniger moet gaan zijn. En dat, weet je, dat overzicht heb je absoluut niet bij een pinpas. Verder vind ik het ook heel bezwaarlijk... dat gemeenten bijvoorbeeld een parkeerplaats bij een winkelcentrum... plotseling alleen toegankelijk voor pinpassen maken... en dat je daar niet meer met contant geld kunt betalen. Dus betaald parkeren bedoelt u? Ja. Ja. Ja, dat is ook een ontwikkeling hè. En dat gaat wel ook vanuit de ja. gemeente, mevrouw Jorutma. Hoe is dat? Ja, nou, dat is, en, en dat is ook gewoon een pure veiligheidsmaatregel. Ja. Omdat uh, heel veel van die parkeerautomaten gewoon leggenjat werden en met enorm veel schade, die overigens dan vervolgens door dezelfde belastingbetaler ook weer betaald moet worden. Dus dat zijn van die afwegingen waarvan ik wel kan begrijpen dat de gemeente daarvoor kiest. Maar ook daar zou je bijna denken van zorg voor dat er plekken blijven uh, waar ook mensen gewoon kunnen uh, uh, kerst kunnen betalen. Ja. Maar ik weet in de gemeente Amsterdam is volgens mij nul, is, dacht ik, alles met pin. Ja. Ja. Uh, dat ook volgens mij ook. Uh, grote steden veel doen gemeentes... dat steden. over het algemeen al uh, bijna overal. Hier in Hilversum kan het nog op plekken in ieder geval met, ja. uh, met muntjes. Maar ja. nou ja, je hebt ook meestal nog in, maar dan moet je weer verder gaan lopen. Ja. En dat is dan ook weer een nadeel natuurlijk. Ja. Dank u wel Anja. Duidelijk Punt, Ook met het okay. inderdaad bij kunnen houden van je eigen financiën. Dan nog naar meneer Van der Poel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling is dus dat je altijd contant moet kunnen betalen... bij elke gemeente. Bent u het er maar eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. En ik wil er nog even een ander punt aanreiken... wat, uh, wat al door één iemand genoemd is, namelijk de traceerbaarheid. Ja. Maar wat we, weinig mensen zich realiseren is dat sinds kort... is de PSD2, de Payment Services Directive van de Europese Unie... van kracht. En dat betekent dat banken... Al je gegevens moeten overdragen aan partijen die daar zogenaamd jouw toestemming voor hebben. Leest de lange lijsten van Google en, uh, en andere organisaties die van die enorme lappen uh, toestanden, uh, toestemming hebben. Hè? En uh, bijvoorbeeld creditcards en bankpassen. Dan kunnen banken zeggen, nou ja, u heeft toestemming gegeven om die uh, gegevens te delen. Want dat zit dan in de algemene voorwaarden. Hm. Daarmee wordt de traceerbaarheid verkoopbaar aan derden. En uh, ja, dan heb je met big data nog veel meer macht dan je nu al hebt. Ja. Dus de, bescherm, de, de bescherming van de, van de employee achter de balie om geen contant geld te hebben... wordt nu omgegooid naar een, uh, ja, een hoger risico voor de klant. Nou ja, het gaat natuurlijk ook over wel, uh, als je het hebt over veiligheid... er zijn dus twee vormen van veiligheid, namelijk rondom je prime. Privacy, maar ook of het fijn is als je met veel contant geld op zak moet lopen ja. zelf. Nou, Die... dat laatste wil ik nog wat... De, de, de, de Nibud, dat uh, instituut dat zich altijd bezighoudt met schuldhulpsanering... En zo, et cetera, uh -huh. heeft uitgerekend dat als je contant betaalt... dat je dan zuiniger bent en minder uitgeeft dan als je met de pinpas betaalt. Ja, ja, ja. dat is het punt wat Anja net ook uh, aanhaalde. Utrechtse rug, dat is ja. toch een goed voorbeeld. Utrecht. Dus is in mijn Kijk boek een beetje weer het afwentelen van het risico op de klant. Ja. ja, duidelijk. Dank u wel, meneer Van der Poel, voor het uh, reageren... Online kunt u blijven stemmen, dat wordt al veelvuldig gedaan. We gaan al richting de 500 mensen die via de site van Radio 1 van Stand.nl... al hun stem hebben uitgebracht op die stelling. Dus content betalen bij de gemeente moet altijd kunnen. En we hebben ook op onze eigen Instagram-pagina Spraakmakers op 1... hebben we ook een poll, dus als u het leuk vindt, ga daar even naartoe... en breng dan ook uw stem uit. Dan gebeurt er natuurlijk meer in deze wereld. We laten dat dilemma van pinnen en cash, of beter gezegd pinnen en cash... even achter ons, kijken naar andere nieuws van deze ochtend. Mevrouw maar uw oog viel op dat aantal autodiefstallen... dat ja. maar blijft dalen, volgens het CBS. Vorig jaar 14 minder auto's gestolen dan in 2016. En sinds 2010 sowieso is het aantal autodiefstallen gedaald met 40 En als oud-burgemeester van Almere... Ja, nou ja, ik lees de gooien Nederlander. Dat is een prachtig verhaal. Er stond Noord-Holland in. Maar ze hadden Flevoland gelukkig, althans, ja, nee, heel Flevoland zelfs meegenomen lijkt al of het al ingenomen is door Noord-Holland. Maar goed, eh, daar stond... En dan heb je prachtig prachtige lichtblauwe gemeente, dat is Almere. En helaas, een donkerblauwe is Amsterdam. En ik snap het eigenlijk niet. Omdat het aantal auto's in de stad Almere veel groter is... per hoofd van de bevolking dan eh, in Amsterdam. Ja, hebben jullie er actief beleid op gemaakt? Zeker, tijdens? zeker. Er is eh, ook vooral, eh, ik denk dat in Almere de burgerbetrokkenheid... van eh, burgerbetrokkenheid bij veiligheid... Ik zou wel durven zeggen bijna het hoogste is van het hele land. Mensen zijn daar zeer bij betrokken. Uh, en dat betekent ook dat mensen dus heel erg opletten. En ik denk zelf, je auto leeghalen... zorgen dat, uh, dat, dat, dat die op een plek staat met verlichting. Uh, maar hebben jullie daar echt campagne ja. opgevoerd of actie opgevoerd? Ja, niet alleen op auto's, maar op, in de brede. Ja, ja. Uh, dus er zijn heel veel appgroepen... Uh, uh, uh, app waar mensen in de gaten houden, ook in mijn eigen buurt. Wij krijgen wel bijna elke avond weer een sigaal... en rijdt een verdachte auto door de wijk... Uh, uh, en dan gaan we allemaal even een beetje opletten. Ja, en dat precies. gebeurt in heel veel buurten. En dat vind ik prima. Ons, uh, maar ja, het boeiende is, anonimiteit is natuurlijk toch altijd het grootste risico ja. voor criminaliteit. Uh -huh. en, en als je zorgt dat mensen heel snel herkend worden. Uh, je hoeft ook verder niet zoveel te doen. Als je gewoon naar iemand toestapt en zegt, mag ik u vragen, kan ik u helpen uh, naar wie u toe moet. En als het iemand is die er niks te zoeken ja, heeft. We dan o, Zuid komen dat in Amsterdam. Anoniem. Anonimiteit, denk ik ja, ja, wel. Ja. We oh, kunnen het ook eens uh, gaan voorleggen aan Titus Visser... want hij is directeur van de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit... dus hij heeft inderdaad het beeld van, uh, van het hele land... waarom het, het zo uh, gedaald is. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een daling dus van 14 procent. Als je ah. het vergelijkt met uh, 2010 is het dus 40 procent. Wat zijn de voornaamste redenen ervoor? Ja, nou het is denk ik een combinatie van factoren. Het begint inderdaad met uh, ja, goede preventie. Uh, we denken dat, uh, dat uh, autofabrikanten, dat die toch de afgelopen tijd weer een inhaalslag hebben gemaakt als het gaat om goede antidiefstalsystemen op auto's. Uh, tegelijkertijd zijn we in Nederland natuurlijk ook erg actief als het gaat om de opsporing. Uh, Publiek-private samenwerking op dat punt. Dat betekent dat het risico voor autodieven dat ze gepakt worden, dat dat toch gaandeweg ook wat uh, toeneemt. Ja en tot slot zijn we ook met een groot aantal partijen volop bezig om de afzetmarkt van auto's. Maar ook van onderdelen, want dat zien we veel, steeds meer gebeuren... Ja. om die ook wat Rekker. te verstoren. En ja, zo werp je toch aan allerlei kanten belemmeringen op voor autodieven... en wordt het steeds minder ja. aantrekkelijk om, uh, om dit soort activiteiten uit te voeren. Want hoe gebeurt dat laatste dan? Nou, wat we zien is dat... Uh, kijk, de, de, de RDW's, hè, de Rijksdiensten voor het Wegverkeer in Europa... die gaan toch steeds veel, uh, meer uh, informatie uitwisselen. Dus okay. Dat betekent dat een auto stelen en hem vervolgens in Duitsland of in Frankrijk... of waar dan ook weer op, uh, op kenteken zetten, dat wordt toch wel steeds lastiger... En dat betekent dat we de afgelopen jaren een verschuiving hebben gezien... in het wat ik maar even het verdienmodel van de crimineel doen... waarbij auto's uit elkaar gehaald worden en in onderdelen worden verkocht. Nou, En wat we de laatste jaren heel actief doen, samen met de branche ook... is proberen om die handel in gestolen onderdelen... om die ook zo goed mogelijk te frustreren. Ja, ja. Dus het ligt echt op meerdere vlakken. De auto's worden beter beveiligd... maar de opsporingsdiensten die, die wisselen meer informatie met elkaar uit. En mensen zijn er zelf ook nog eens alerter op. Ja, precies. Nou, en wat mevrouw Jorisma net zegt... dat is natuurlijk denk ik ook een factor van belang. Dat, dat mensen ook alert zijn dat we ze bewust maken van het risico. Ja. En uh, ja, dat, dat ook die, die burgers zeg maar, een bijdrage levert aan, uh, aan de veiligheid in ons land. Ja. Ik moet wel zeggen, die airbag-jatterij... dat heb ik nou toevallig in mijn naaste omgeving ook weer gezien. Dat is ook wel een drama, hoor. Want je hebt een enorme schade aan je ook, ja, nou. ja. En dat gebeurt toch nog wel heel veel. Dus ik, ik ben benieuwd hoe jullie dat weten aan te pakken. Want, als want dat daar... gaat echt op bestelling, hè? Dat zijn een soort ja, ja. bendes die gewoon... Uh... Vroeger waren dat ja. de Radio's en nu ja. zien dat de airbags. Ja, ja en dat heeft ja. veel meer schade hoor, dan de radio. Ja. Ja. Ja. Hoe kun je ja. dat tijd keren? Ja, nou ja, ook daar kun je natuurlijk toch wel iets doen met een antidiefstalsysteem. Als je een, een systeem bij je auto hebt wat in ieder geval een hele hoop herrie maakt... op het moment dat de auto open wordt gemaakt... dan nou ja, dat is toch ook weer een, een drempel, laten ja. we het zo maar zeggen. Okay. En ook in dat kader is het van belang dat we die handel in die gestolen airbags... en gestolen navigatiesystemen, want daar gaat het in hoofdzaak om... dat we die zo goed mogelijk frustreren. En op het moment dat we de, de afzetmarkt, zeg maar, verstoren... Ja, dan, dan gebeurt er aan de voorkant natuurlijk ook... Ja en zullen er ongetwijfeld ook minder gestolen worden. Maar meneer Visser, zijn het met name dan nu oudere, ou, oudere auto's die gestolen worden... omdat die veel minder geavanceerde beveiligingssystemen hebben? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste zijn die dan vaak weer iets minder goed beveiligd... of is dat beveiligingssysteem inmiddels alweer door criminelen gekraakt... om het zo maar te zeggen. En daarnaast is het ook zo dat de wat oudere auto's... Dat... Zeg maar de vraag naar onderdelen voor auto's van een jaar of vier, vijf oud... dat die ook weer toeneemt. En het is simpelweg een marktmechanisme. Dus dat betekent dat ook die auto's weer gestolen worden... Ja, ja. om die markt te bedienen. Maar die ontwikkeling gaat wel heel snel, hè? Want, want, want uh, mijn buurman een jaar geleden had een spliksplint nieuwe auto. En we hebben dat toevallig met, met de camera kunnen filmen wat er gebeurde. Dan zijn ze echt een half uur bezig geweest zonder dat er maar één geluidje ja, ja, uh, naar buiten kwam. Oh, ze zijn die auto binnengekomen. Ze hebben daar lopen... Ja, wat ze precies hebben gedaan, dat is dan het kraken van een... Weet ik het. Ja, want ze dat gaat auto... bijna allemaal. Dat je niet meer je sleutel hebt waar je mee openmaakt. Ja, en ze met zijn chip. met die auto weggereden. Ja. En er zaten gewoon uh, zat er het meest geavanceerde alarmsysteem op. Ze konden hem nog volgen waar hij was. Maar op een gegeven moment was hij in Duitsland. En hij was weg. En we hebben gezien ja. dat ze een half uur bezig geweest zijn... Vreselijk. om die auto weg te krijgen. Hoop en dan was de dat... nieuwe auto weg. Ja. Dus het kan nog steeds. Uh, ja. Maar kijk, we, gelukkig is het niet zo erg... Ik kom regelmatig in Moldavië en daar worden ook heel veel auto's gestolen. En daar hebben ze dan speciale parkeerplaatsen waar je s'avonds je auto naartoe brengt. Dat niet er staat ook heel wordt. veel licht op en er staan mensen bij die jouw auto bewaken. Ja, ja. Het kan erger. Ja, het kan ook veel en, erger. Ja. En ik ben ooit eens dus in Transnistrië geweest en als je daar rijden gewoon Nederlandse auto's. Met Nederlandse kentekenplaten. Je weet ja. dat er een boel ja, scheur ah, staat ja. en, en die rijden er gewoon rond zonder dat ze die maar kentekenplaten. Maar dat is wel. Maar dat is een minder stuk van ja. want Toen ik ja. minister van Verkeer en Waterstaat was. Toen gingen wij naar de Baltische Staten. en naar Rusland. om afspraken te maken met de RDW's daar. om dat ja. soort dingen af te gaan schaffen. Nou, ja. dat is geloof ik wel aardig. Ja. Ik kan het in zeggen, de dat, dat, de de de dat werkt wel. Dat is die alleen nog niet. Nee, ja. nee, nee. Meneer nee, ja. nee, Vissen nog één vraag. Want die chips en dergelijke. al dat, dat uh, high-tech gebeuren. is dat nou. Uh, nou ja, weerhoudt dat dieven? Of juist niet? Nou ja, daar zitten dus twee kanten aan. En de uh, toekomst is dus wat dat betreft ook wel weer een beetje onge ongewis. Kijk, uh, al dat soort elektronica en, en die, die connectivity, zoals het heet... Uh, die auto's die allemaal ook aan internet komen te hangen en zo... dat biedt natuurlijk enerzijds kansen om ze beter te beveiligen... en om ze te volgen op het moment dat ze gestolen worden. Maar tegelijkertijd houdt het ook uh, weer uh, kwetsbaarheid in. Want uh, ja, op een gegeven moment wordt voertuigcriminaliteit ook een site, uh, soort cybercrime. En uh, yeah, ja, die criminelen gaan ongetwijfeld ja. ook dat soort uh, voorzieningen... weer gebruiken om die auto's... Uh, zeg maar maar mee te nemen. Dus we moeten als partijen op die ontwikkeling ook uh, ja heel alert zijn en daar zo goed mogelijk op anticiperen. Ja. En gewoon burgerwachten neergezetten zetten s'nachts. Nee, okay. nee, nee, nee. nee, nee, maar nee dus laten we hopen ja. dat dat niet nodig is. Ik bedoel, ik denk echt, zoals Heel kort in, in, in sommige gemeenten... in de gemeenten waar ik woon, doen we dat ook. Met honden uh, op straat lopen, een beetje opletten op elkaar. Helpt natuurlijk ja, burgernet Dat burgernet. Zeker. Ja, zeker. Meneer Visser, dank ook zeker voor uw toelichting. toelichting. Directeur is hij van de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. Wij richten zometeen bij spraakmakers de blik op mediazaken. Mark Josten, de hoofddirecteur van Human, die schuift dan ook aan.